Op bladzijde 10 vervolgen we met de Jehiratzom Milifanecha, het gebed, op een veilige en een, een beschermde dag. Dat we beschermd worden voor uh, kwaad, onbeschaamdheid, slechte mensen, slechte vrienden, maar ook een, een zwaar oordeel of, een, of een, een, een, een zware rechter. Daarna vervolgen we dat met de zegeningen voor de Torah. We danken God dat wij de Torah hebben ontvangen uit zijn hand en dat wij het licht hebben mogen ontvangen om door te geven. Ik begin bovenaan bladzijde 10. Je hier het zon mil van necha adonai elohai Velohei avotai, dat silenu hayom of goyom, me azepanim of me azutpanim, me adamra o me gavera, om mi o om is om midin aan haar schiet, midien kashee om i ben je ven u je nou ven De zegeningen voor de Torah, of de Birkat ha Tora. Baruchata Adonai, elahinu melecha o lam, asheekidishanu, bemetsota fit, la asok bij die Torah. Va Revna Adonai Eloheinu et Torah techa, befinu, Ufi amcha, bet Israel, Vini anachnu vetzeetze enu ze amcha, bet Israel, Kulano yom desiemecha, velom detora techa, li shema, Baruchata Adonai am lamet Torah le amo Israel. Baruch Adonai, Elohim Melecha olam asheb ha amim v'natan l'anu et orato. Baruch Adonai, noten ha